Dus wat gaan we doen vandaag? Ik heb maar een thema erboven gezet. Wie tot deze berg zal zeggen? En eigenlijk uh, rijden we door op de prediking van vorige week. Ik zal niet aan u vragen, omdat er een hoop van u in niet waren. En de anderen zijn weer op vakantie gegaan. Dus het loopt in de vakantie een beetje door elkaar heen. Toen ging het over woorden. Hoe krachtig en sterk de woorden van God zijn. Kunt u nog één voorbeeld aanhalen? Waar we mee begonnen zijn de preek vorige week. Mij geschieden naar uw woord. Van Maria, toen de Engel Gabriel kwam, om namens Ja werd te zeggen: zalig zijt Gij. Ja? Dochter Israëls, uit u zal mij geboren worden die een heerser zal zijn in Israël. Kun je nagaan, een meisje tussen de 12 en 14 jaar die dat moet horen. En dan zegt: Ja, maar ik heb nog helemaal geen man bekend. Nee, zegt hij. De Heilige Geest zal over je komen. En dat wat uit u geboren zal worden zal. Nou, dat was toch wel een wonder voor ze. Maar er is een moment gekomen dat Maria zegt, mij geschiede naar uw woord. En toen werd ze zwanger. Zo gevoelig was het, want ze erkende het woord van Yahweh. Ze gaf eigenlijk een ja-woord en toen geschiet het. Vader breekt nooit in bij een mens. Hij verkondigt zijn woord. En als we bereid zijn het woord tot ons te nemen, gaat het woord in ons een werk doen wat we zelf niet kunnen doen. Dat is de geest van God. Want de kracht van Gods woord zit in de geest. Want de geest is God zelf. Hij bedenkt iets en dan brengt hij het onder woorden. Dan krijg je de logos. En zo spreekt hij een woord, maar dat woord moet onze hart treffen. En als het onze hart treft, dan gaat het Rema worden. Leuk hè? Want dan gaat het dus vorm krijgen en praktijk in het leven van de mens. We zullen ook moeten gevormd worden naar het gelijk beeld van Yeshua. En hij is het beeld van zijn vader. Dus we gaan met Yeshua mee, een beeld worden van de Allerhoogste, van Yahweh. En als mensen ons zullen ontmoeten, dan moeten ze eigenlijk zeggen... jongen, lijkt ik de weer ontmoet heb. Dat is geen hoogmoed, maar dat is een verlangen. Ik hoop dat we dat verlangen met elkaar zullen delen. Nou, op grond van die prediking van vorige week, dat het ging over dat woord... ...dacht ik, we moeten verder. Dus ik heb de laatste tekst van die prediking gebruikt, uit Marcus 11. En daar ging het weer over, Zeggen. Maar als je iets te zeggen hebt, dan moet je dus in je geest iets hebben, het onder woorden brengen en het zo zeggen. Alleen als we iets zeggen, kunnen we verandering brengen in onze omgeving. Als wij het kwaad laten heersen zonder dat we er iets over zeggen, dan gaat het kwaad door. Terwijl als we tegen dat kwaad de woorden van Yahweh spreken, dan is het mogelijk dat dat kwaad afgewend wordt... en de personen die kwaad spreken tot verandering komen. Maar de kinderen van God zullen moeten zeggen wat vader Jawe zegt in de naam van Yeshua... En als je dat eenmaal door gaat krijgen... dan gaat de hele gemeenschap binnen de kortste keren overal zeggen wat ze zeggen moeten. Dan gaan ze ook tegen Rome zeggen wat ze zeggen moeten. Want Rome heeft de hele christenheid bedrogen. Rome is duidelijk de hoer. Echt waar, het is een hoer die op het beest zit en regeert. We gaan er vandaag niet over preken. Want ik wil de broeders die dus de laatste twee maanden gaan preken over Daniel en openbaringen... niet het gras voor de voeten wegmaaien. Maar als je ziet wat het pausdom heeft tot stand gebracht... En de dochters van het pausdom, de protestanten, dat zijn gewoon protesterende katholieken. Want ze houden nog steeds de regels van Rome vast. Daarom vieren ze zondag, het teken van het beest. Er is maar één teken wat God geeft, en dat is een sabbatdag. En daarom zijn we vandaag hier. We zijn dus niet beter als onze broeders, zusters christenen. Maar we hebben wel een boodschap voor ze. Ook de christenen zullen zich moeten bekeren van hun goddeloosheid die ze uit Rome hebben geleerd. Er is dus niet één leerstelling uit de Rome die klopt met het woord van God. Alles is verkracht en ze hebben er dus een nieuwe heerschappij ingesteld. Daar zijn we gelukkig dus niet meer onder verbonden. We gaan nadenken over uh, wie tot deze berg zal zeggen. Wie zal tot deze berg zeggen? Dit is de tekst waar we vorige week sabbat mee geëindigd zijn. En die hebben we maar een heel klein stukje aangehaald. Ik denk we gaan gewoon weer met deze tekst beginnen. We gaan hem lezen... En dan gaan we stuk voor stuk de aanleiding naar deze tekst toe met elkaar doornemen. Wat heeft Yeshua gezegd aan het einde van Marcus, of in hoofdstuk 11 van Marcus, vers 23? Voorwaar, zegt hij, ik zeg u, zegt Yeshua. Dus voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef je op, werp je in de zee en in zijn hart niet zou twijfelen. Maar geloven dat hetgeen hij zegt, geschiet het zal hem. Geschieden. Nou, is dat krachttaal of niet? Is dat krachttaal of niet? Amen. Maar Yeshua zegt het wel. Amen. Tegen zijn discipelen. Wij zijn er ook discipelen of niet? Want door de discipelen heen zijn we één geworden in de onderwijzing van Yeshua. Dus we zullen moeten gaan navolgen. En gaan denken, wat moeten we nou zeggen? Daarom zegt hij, zeg ik u... Al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. geschieden. Ik weet zeker dat we er allemaal aan op willen zeggen. Maar hoeveel gebeden heeft u al opgezonden waarvan nooit iets terechtgekomen is? Snap je het? Mankeert het aan het woord of mankeert het aan ons? Het. Nou, er zijn een heleboel dingen om over na te denken. We pakken vandaag maar één lijntje en die zal behoorlijk heftig. Want of ik het binnen een uur red weet ik niet, maar ik heb al gezegd. We kunnen op sabbat altijd door tot drie uur. Waar is het nou begonnen? Marcus 11. Vers 7 en 8 wil ik lezen. Waar begon nou het te gebeuren dat Yeshua in hoofdstuk 11 gaat zeggen. Over dat zeggen. Daar is een geschiedenis voor geweest. Er is iets gebeurd waardoor die zulke heftige taal spreekt. Waar de discipelen waarschijnlijk hun oren hebben staan tuiten. En ze zeiden niks want ze wisten ook niet wat ze zeggen moesten. Maar de boodschap van Yeshua zal heel heftig zijn. Ik wil maar beginnen bij uh, Marks 11, vers 7. Ik had nog veel verder teruggegaan... maar dan zouden we twee uur lang moeten preken. Want het is zo mooi wat er gebeurt... hoewel het ontzettend verdrietig is wat er gebeurt. Maar Yeshua moest woorden gaan spreken... vanwege de omstandigheden die er waren. Er komt een moment, dan staat er geschreven... zij brachten het veulen... een hele geschiedenis tot Jezus, tot Yeshua, legden hun klederen daarop... en Yeshua ging erop zitten. En velen spreidden hun klederen op de weg... en anderen groen. Wat ze van het veld geplukt hadden op de weg... zodat het ezel eroverheen kon lopen met Yeshua erop. Het was een hele... ja, Hosanna, Hosanna. Kent u het? Hosanna, Hosanna. Nou, dat gebeurde er. En die voorgingen... En die volgden, riepen, Hosanna, gezegend zij, die komt in de naam des Heren. En de naam des Heren gaat hier over Yahweh. Ook mensen willen het er door elkaar in gooien, maar de naam des Heren is Yahweh. Gezegend is Hij, Yeshua, die komt in de naam van Yahweh. Wat betekent Yeshua? Jehoshua? Ja, we redden. Hij komt niet voor zijn eigen. Hij komt voor zijn vader. En hij komt uiteindelijk het offer vervullen op Golgotha... waardoor de zonden verzoend konden worden van Adam en Eva... tot aan de dag dat hij weer komt. Ook onze zonden werden verzoend. Dus zowel van voor die tijd als na die tijd. De mensen die voor die tijd leefden, Adam en Eva... hebben gekeken naar dat zaad wat komen zou... wat Satan de kop zou vermorzelen. En wij kijken terug op hem die de kop van Satan vermorzeld heeft... Maar we zijn één volk wat gereinigd is door het bloed van Yeshua. En één gelovig volk, we zijn eigenlijk één groot Israël. En ik denk dat Adam ook tot Israël behoorde, want hij was een overwinnaar met God. Dat gezegend hij die komt in de naam des Heeren, dat is een uitspraak. Die kent elke Jood, of die nou gelovig was of niet gelovig was, want elke Jood leerde dat gewoon. Ook al leefde die in goddeloosheid en deed die dingen die niemand mag zien, want het was een zootje in Israël. Durf je er ook aan om op te zeggen? Het was echt een zootje in Israël. En zeker in de tijd dat Jesuwe er is. Daar waren genoeg priesters en profeten en heerlijke mannen met grote gewaarde dikke hoeden. Maar het was ene grote schijnvertoning. Het is een ramp in het huis van God wat er in die tijd gebeurde. Het was niet lief, lief, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. Echt niet waar. Precies hetzelfde. Je kunt overal over Jezus horen. Maar als je snapt waar het om gaat... En wat hij heeft moeten oplossen door zijn offer... dat kwam alleen maar om iedereen te redden. Omdat het een zootje is. Maar dat is in Israël ook. Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam van Yahweh. roept dat volk om hem heen. Want ze zagen de ezel, ze zagen hem. De hij is de Messias. Maar wat dachten ze? Hij komt ons verlossen van die Romeinen. Had hij ook al last van Rome? Ja, hadden ze ook al last van Rome? ja is niet een klein beetje misselijk. We zitten met dezelfde soorten problemen. Elke jood die weet... als je deze uitspraak doet... kijk je terug naar de psalmen... waar staat... Och we geef toch heil. Wat is heil? Yeshua. Hij is de heilbrenger. Dus de psalmist zegt het al. Och we dat is de vader van Yeshua. Geef toch heil, Yeshua. Och we geef toch voorspoed. Gezegend hij. Die komt in de naam van Yahweh. Wij zegen u uit het huis van Yahweh. Mooi hè? Yahweh is God. En niemand anders. En hij is de enige. Buiten hem is niemand God. En Yeshua is de zoon van God. En als je hem God wil noemen is het goed. Want God is een titel. Als er één buiten Yahweh God is is Yeshua God. We luisteren naar elk woord wat hij zegt als er iemand anders komt met andere woorden zeg ik ik luister niet naar jou, je bent niet mijn God als je de verbinding maar ziet God is een titel Yahweh is de enige waarachtige God Yahweh is één en Deuteronomium 31, hij is de enige we hebben het over Yeshua de zoon van Yahweh gezegend het komende rijk van onze vader David over wie hebben we het? Over David? Nee, we hebben het over de zoon van David. Dat klinkt raar in uw oren. Maar zo spreekt het profetisch woord. Gezegend zij het komende rijk van onze da vader David. Hosanna in de hoogste hemelen. Vind je een heerlijke stad? En Jezus op de ezel. En die mensen eromheen. Het is halleluja. Het is Hosanna. En ze spreken over de Messias. En ze denken dat hij komt om hun te verlossen van de Romeinen. Ze zijn dus totaal... De weg kwijt. Ik denk dat er vele broeders en zusters christenen zijn. Die de naam van Jezus aanroepen. En echt de weg helemaal kwijt zijn. Want ze zijn hun leven lang in misleiding grootgebracht. Want de Jezus die zij aanbidden is niet de Shua HaMessiah. Het is een andere Jezus. Waarvoor onze voorgangers. Zoals een Paulus. Als de anderen al gewaarschuwd hebben. Er zullen vele Jezusen komen. In mijn naam. Nou zegt hij. We kunnen de echte Jezus toetsen. Dan is hij Yeshua, hoe die overeenstemt met Torah en profeten. Yeshua, hij is de ha-Torah. Yeshua zelf is het vlees geworden woord van Yahweh. Hij is de ha-Torah. Kan je nooit omheen. Zo mooi is het. Het is ook een vreugde om in zijn wegen te wandelen en hem daarin te volgen. heb je een zalig leven. Marcus 11, vers 11. Hij kwam te Jeruzalem. In de tempel. Ik heb hem maar bijgezet. de tempel is het hart van Israël. Het hart van Gods volk, want daar woont de naam van Yahweh. denk je, nou als je toch in het hart van de mens komt, hè, dan kom je bij het echte. Weet u hoe het was in de tempel van Yahweh? In de dagen van Israël? Het was een zootje. Zelfs de hoge priester was geen bevied, of een Aaron niet. Hij kwam te Jeruzalem in de tempel, in het hart van Israël... En nadat hij rondom alles overzien had, hij keek eens in die tempel wat er gebeurde. Hij keek zo midden, daar doet hij de hele dag over hoor, want hij is naar binnen toegekomen. En je ziet dat hij pas aan het laat op de dag tot hij weer vertrekt. Dan gaat hij naar Bethanië toe met zijn twaalfen. Dus hij komt in de tempel en hij kijkt rond. Maar hij zegt niets. Ik weet hoe hij in zijn hart zich gevoeld heeft. Er staat een hele zware uitdrukking over Yeshua... dat hij ooit verbolgen was in de geest. En we gaan het merken. Hij is verbolgen over wat er in de tempel van Yahweh gebeurt. Wie zijn er eigenlijk de tempel van Yahweh? Zijn wij dat niet? Gebouwd als levende stenen in de geest tot een huis van de Heer. Maar wat gebeurt er in dat huis van de Heer? Kennen we elkaars gedachten? Kennen we elkaars verlangens? We kunnen heel goed naar buiten lopen... Maar als de ogen dicht van de mensen zijn, het is donker geworden, wat doen we dan? Hoeveel rommel is er niet in het huis van God? Nochtans, we zitten bij elkaar om met elkaar te groeien naar de eenheid die we in Yeshua kunnen vinden. Want hij is het voorkomen beeld van Yahweh. En wij worden daarna gevormd. Als steentjes die geslepen moeten worden. Eén ding is duidelijk, hij kijkt rond in die tempel. En dan vertrekt hij laat op de dag naar Bethanië. Ik geloof dat het 15 kilometer lopen is of zo. Dus dan gaat hij terug naar Bethanië met de twaalf discipelen. Maar er gaat wat gebeuren. De volgende dag toen zij van Bethanië kwamen. Dus ze gaan eerst naar Betanië, gaan slapen. En de andere dag komen ze weer terug op die weg. Want ze gaan weer naar Jeruzalem. Werd Yeshua hongerig. Toen hij van ver een vijgenboom zag die bladeren had ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets vinden zou. En erbij gekomen, vindt hij niets dan bladeren. Vindt je dat geen prachtig beeld? U weet wie de vijgenboom is? Is altijd het beeld van Israël. He? Die vijgenboom. En de heer die verwacht vruchten van zijn boom. Ja? Dus het is een schitterend beeld wat hier komt. Yeshua heeft honger. Hij zoekt naar de vruchten van de boom... Van de vijgenboom. Hij staat helemaal in de bladeren. Het is ook een schitterende boom om te zien. Het is net het lichaam van Yeshua. Maar dan het ongehoorzame lichaam van Yeshua. Ze dus zien er van prachtig uit aan de buitenkant. maar de Heer wil komen eten. En ik wil er niet mee spotten. Maar als onze Yeshua terugkomt op de wolken van de hemel. Zal het blijken dat hij geen christen is. Hij zal niet op zondag naar de samenkomst gaan. Hij zal zijn volk bezoeken om op Sabbat voor te gaan. En in de tempel te dienen. Dus het zal blijken dat Yeshua geen christen is. En hij heeft ook geen meid er op zijn hoofd. Echt niet waar. Het is goed om het zo te zeggen. Want we hebben een hele andere Yeshua als dat we ons leven lang hebben leren kennen. Wat staat er nou onder? Hij vond aan die boom niets dan bladeren. Want het was de tijd niet voor vijgen. Nou, dat vind ik wel zo dubbel klinken. Hè? Dat is naar Tiel gaan, naar de appelbomen kijken. In de tijd van het jaar dat de appels niet kunnen groeien. Dan kom je in Tiel bij de appels. En dan zeg je: Goh, nou, er hangen geen appels aan de boom. Maar wat gebeurt er hier? Hij antwoordde: aan wie antwoordt hij? Aan die boom. En zegt tot hem: Nooit eten meer iemand vrucht van jou in de eeuwigheid. Het klinkt bijna onredelijk. Hoe kan je van een appelboom een appel vragen als het uh, april is? Maar hij komt bij een vijgenboom die helemaal in de bladeren staat. Omdat hij honger had en vrucht wil eten. En hij ziet geen vrucht. Maar het mooie is wel, de vijgenboom is... ...de schok die hij oploopt dat er geen vrucht aan hangen. Dat is zijn leed over Israël. Want als hij terugdacht aan de tempel waar hij geweest was... en hij heeft de goddeloosheid gezien die er in de tempel was... we gaan dadelijk een stukje lezen waarover Jeremia het hebt... dan kun je voelen hoe Yeshua iets uitdrukt aan zijn discipelen. Want er staat alleen maar zijn discipelen... hoorden het. Die mannen staan erbij en die zien hun heer en meester... naar een vijgenboom kijken om vruchten te plukken in april... En dan zegt hij, er zitten geen vruchten aan. Ik vervloek je, zegt hij tegen die boom. Nou, denk erom: als Yeshua een woord spreekt... wat gaat er gebeuren met die boom? Erg waar. In een andere evangelie, Matthäus, staat terstond. Verwelkt hij. Maar de discipelen gaan het dadelijk pas zien... als ze de andere dag weer langskomen. Maar ze gaan er wel een les uit leren. Wij moeten ook die les leren. We moeten leren door die evangelie heen te gaan... met oren en ogen van Torah en profeten. Niet zoals het algemeen christendom... Ja, en er allerlei dingen aan kunnen uit gaan leggen. Luister, Marcus 11, vers 15. Hij heeft die boom vervloekt. Die discipelen hebben het gehoord. En ze lopen weer in een treintje achter Jeshua aan, onderweg naar Jeruzalem. Zij kwamen te Jeruzalem en hij ging de tempel binnen. Daar was hij die dag ervoor al geweest. Toen had hij alleen maar rondgekeken. Hij is daar verbolgen geworden in de geest. Hij denkt, hoe moeten we dat nou aanpakken? Hoe moeten we omgaan in de afgoderij in het huis van Jaweh? Ik denk dat wij het op dezelfde manier moeten doen als Yeshua. Naar onze eigen broeders en zusters. Ook mannen en vrouwen van vlees en bloed die in de afgoderij van Rome door zijn gegaan. Want ze snappen niet dat ze op zondag het merkteken van het beest volgen. En ze worden ook niet onderwezen tot ze zich moeten bekeren en de Sabbat moeten gaan vieren. Want zo zegt de Heer. Want dan zeggen ze, nou volgens mij je jij de Heilige Geest niet. Hij ging de tempel binnen waar dat zootje was. En begon hen die in die tempel verkochten en kochten uit te drijven. En de tafels van die wisselaars en de stoelen die de duiven verkochten. Hij keerde de hele zooi om. Hij zal maar je gemeente binnenkomen. In de pinkste gemeente. En door de geest van jaarweg gedreven. Heel de boel omgooien. Of hij komt in wel. Waar zitten we klem? Ik hoop dat hij komt en dat hij zal zien. En zeggen dat moet je veranderen. En dat moet je veranderen. Zeg ik prijs de heer halleluja. We zingen gelijk een lied en we gooien wat fouten eruit. Want we willen gewoon eerlijk zijn en recht uit. Ja toch? Als wij het niet doen. Dan komt hij in de tempel. En dan gooit hij alles eruit. Dat ervaren ze dus in de tempel tempel van jaren, daar loopt de hoge priester, de priester, de leviet, of hij noemt al die mannen met die mooie jassen op, die allemaal met die ongerechtigheid bezig zijn, want ze zijn helemaal misleid, ze zijn de weg kwijt, hij gooit die tafels om, ik denk dat het een pijnop is daar zo, en ik denk dat iedereen gedacht heeft, wat is dat voor een dwaas die hier door de tempel heen holt, die mannen die zijn woest op Yeshua. Hij liet niet toe, Yeshua, dat iemand nog een voorwerp door de tempel droeg. In de tempel kom je toch om te aanbidden? Om God eer te brengen? Er moeten toch offers gebracht worden? We hebben nauwelijks besef wat ze er deden, maar het was niet goed. Hij leerde en sprak tot hen in zijn verbolgenheid... ...want hij ging op de tempelplein staan waar het zijn zootje was... Staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten? Voor alle volkeren. Zou mijn huis geen bedehuis zijn? Voor alle volkeren. Maar jij hebt er een rovershol van gemaakt. Dus als we nadenken over wat ze deden in die tempel. Dat verkopen en kopen. En de wisselaars. En handel, wandel van niks. Als in onze geest, lieve broeder en zuster, in diepste van ons hart er dingen plaatsvinden die dus niet plaats kunnen vinden in de tempel. Dan noemen wij dat demonen. Zeggen: Oh, die hebben een demon. Snap je het? Nou, je mag van mij wel een beetje die verbinding leggen. Maar Yeshua, die drijft hem eruit. Echt waar, en hij is niet gemakkelijk. En de leiders van die tempel, die grote mannen, die worden dadelijk nog boos op hem ook. Want dan bevrijd je de tempel... Van de ongerechtigheid. En dan worden de leiders van de tempel je vijanden. Echt waar? Dat ga je krijgen. Of je nou het evangelie preekt in de hervormde, geformeerde. welke kerk dan ook, pinkster en charismatisch. als je het woord van de Heer brengt. zo zegt Tora en profeten, zo spreekt Yeshua, heb je oorlog. Maar je moet het wel doen. Want als je de waarheid kent. moet je uiteindelijk met je broeder en zuster in gesprek gaan. En niet bang wezen. Het, je hebt er een rovershol van gemaakt, zegt hij. Nou, dat woordje rovershol is een bekend woord in de oren van de jood. Ook van de ongehoorzame jood, want hij wist echt wel wat een rovershol was. Zijn hele voorgeslacht is al meerdere malen met het woordje rovershol betiteld geworden door profeten. We zullen er eentje nemen. Een heerlijke man, die Jeremia. Ik denk dat het de grootste profeet is geweest die ooit geleefd heeft. En wat een strijd had die man. Echt waar, wat een strijd had die man. Hij zegt, wat? Vraagteken. Ja, je moet het maar in zijn verband lezen als je thuis bent. Stelen? Doodslaan? Echt breken? Vals zweren? Daar hebt hij het over, hè? Dat hebben we het ook over als we over de tempel spreken in Jeruzalem. Want er wordt wat valsheid bedreven met die handelaren. Voor de baal offers ontsteken en andere goden achterna lopen die we niet gekend hebben... De paus en al zijn knechten. En alle voorgangers die de reformatie in de protestantisme ingingen. Ze verkondigen allemaal dezelfde dwaasheid als Rome. Want we hebben beelden van het beest gebouwd. Nee, we zullen dat beest moeten loslaten. en uittrekken. En naar het oran profeten moeten wandelen. En komt gij dan staan voor mijn aangezicht. In dit huis. Waar mijn naam over uitgeroepen is. En u zegt... Wij zijn geborgen, halleluja, prijs de Heer, we zijn gered. Maar dat is niet waar, want hij zegt, ten einde al deze gruwelen te bedrijven. Ze liegen stelen en spreken kwaad, kwaad spreken is ook moorden, wist je dat? Als je kwaad spreekt van een broeder, dan werk je hem ten gronde. Dus let op je woorden en wat je zegt, want wat een mens zegt, vraagt God verantwoording. Of je moet het herstellen door het verzoenende bloed van Yeshua. Oké, okay, dat zie ik als nooit gezegd. En zo moet je het houden. Als je woorden spreekt, laat het de woorden van de Allerhoogste zijn. Maar dit is heftig, hè? Die, al die mensen die roepen, wij zijn geborgen. De tempel, de tempel, de tempel, de tempel, liepen alle joden te roepen. Ons gebeurt niks. Die, die Babyloniërs, oh, de tempel, de tempel. We praten dus over Juda. Maar Israël was al een paar honderd jaar eerder eruit geschopt door Yahweh. En is nooit meer teruggekomen in Israël. Dat zijn de verloren tien stammen. We praten over Juda. En die zeggen: oh, Tempel, tempel, kijk eens. Hier woont Jabe. Dit is de naam van Jabe. Nou, als je de profetie leest wat Jabe zegt over zijn tempel, hij gaat hem afbreken tot de laatste steen. Jullie met je Jabe, tempel. Luister goed, mensen. In dit huis waarvan mijn naam is uitgesproken uitgeroepen in uw ogen een rovershol. Nou, het blijkt dus van wel. En ik zie, ik heb wel degelijk opgemerkt, luidt het woord van Yahweh. Dus wat wij ook doen in ons binnenste, wat wij doen in onze tempel, broeder en zuster, Yahweh ziet dit wel degelijk. Denk niet dat iets onopgemerkt blijft. Yahweh ziet wat we doen. Zeg niet, halleluja, prijs zijn naam en loop langs de weg de rotzooien. Dat gaat gewoon niet. En we moeten het gewoon tegen elkaar zeggen. Daar preken we het woord van de Heer. Ja, ik ben een van u, hè? we hebben exact dezelfde problemen die u heeft en die ik heb. We zijn mensen met een zonde natuur. Maar we hebben geleerd onze zonde natuur onder controle te brengen en de kop van Satan onder onze hakken. En je moet hem horen kraken, daar moet je plezier in hebben. Hij moet je op niet ene manier meer om de tuin kunnen leiden. Vindt u het mooi als u Jeremia leest? Dit is een heftige boodschap van Elia. Hij is niet onbekend. Maar Yeshua die komt in de tempel en die gaat over dit soort dingen praten. Over het rovershol. Daar heeft hij het over. En ze weten allemaal goed dat het over Jeremia gaat. Want zegt hij, ga naar mijn plaats die in Silo was. Kent u Silo nog? Waar ik in het eerst mijn naam deed wonen toen ze pas in Israël kwamen. En ziet wat ik daarmee gedaan heb om de boosheid van het volk Israël. Die plaats hebt hij vernietigd. Het is een hint. Wat gaat hij doen met de tempel in Jeruzalem? Hij zou zien maar wat ik in Silo gedaan heb. Nu dan, omdat gij al deze dingen gedaan hebt, zegt Jeremia, luidt het woord van Jaweh, want namens hem spreekt hij, terwijl ik tot u gesproken heb vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, voel je jezelf ook aangesproken, en ik u geroepen heb zonder dat gij geantwoord hebt, nou, we zijn met elkaar weer aardig op de weg gekomen om gehoorzaam te worden. Nochtans, door het houden van de wet worden we niet gered. Hé, hey, dat klopt. Door het houden van de wet word je niet gered. Maar de wet geeft wel feilloos aan hoe je in het koninkrijk van God... ...rechts rijdt voor het rode licht stopt en je hand uitsteekt als je links afgaat. Amen. En moet je gewoon doen, dan krijg je een bom. Maar we worden gered door het bloed van Jezua. Want hij reinigt ons van de fouten die we gemaakt hebben... En dan moet je nog eerlijk wezen ook over je fouten. Daarom dat ik dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen... waarop gij u vertrouwen stelt... en met de plaats die ik aan u en uw vaderen gegeven heb... ik zal het doen gelijk ik met Silo gedaan heb. Omdat je in goddeloosheid leeft zal ik het vernietigen. Ik zal u van voor mijn aangezicht wegwerpen... gelijk ik al uw broederen het hele zaad van... Efra in weg geworpen hebben. Is dit duidelijke taal? Denkt u door Jezus of Yeshua te roepen. Yeshua, Yeshua geprezen zij uw naam. En je blijft doorgaan in het overtreden van Torah. Tot God anders met u zal reageren als met zijn eigen volk. We hebben door Yeshua heen een verbond gekregen met de verbonden van Israël. Buiten Israël hebben we helemaal geen verbond met God. Je kan dus niet om Yeshua heen om deel te krijgen aan de verbonden die God met Israël sluit. En dat is een genadeverbond dat hij bereidt is hun overtredingen te verzoenen door het bloed. Heb je die verzoening niet door het bloed van Yeshua, dan handelt hij met u zoals hij handelt met het volk waarin je verbonden hebt. Hij zegt, ik doe precies als ik je broeder Ephraim, dat zijn de tien stammen, weggeworpen heb. Die zijn nog zoek. Ze weten nog niet waar die tien stammen van Israël zijn, maar die zijn over de hele wereld uitgevaardigd. Zelfs Israël weet niet meer tot ze Israël zijn, die tien stammen. Ze weten niet of ze van... Uh, Ruben, Simeon, Levi. Eh, weten ze niet. Misschien zijn wij wel Israël. Of delen van Israël. die door de Heer op een of andere manier teruggeroepen worden. om waarheid te leren verstaan. en daarna gaan handelen. Ik zou het niet weten, maar het is een vreugdevolle weg. die afgelopen bijna zeven jaar. die we met elkaar kunnen gaan. om te gaan wandelen. luister goed, we gaan verder. Staat er dus niet geschreven, mijn broeder en zuster. Mijn huis is een bedehuis. voor. Alle volkeren, inclusief de Alblassadammers. Gij hebt het tot een rovershol gemaakt. Ik hoop dat dit niet op ons slaat. Want we zijn nog weggekomen om hem te aanbidden. Echt in geest en waarheid. En het is pas in de geest als het in overeenstemming is met Torah. Als je het anders doet als Torah, is het niet de geest van God. Ook al roep je halleluja prijs de Heer. In gelaten 5 zegt Paulus, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Nou die werken van het vlees die zaten dus in de tempel waar Yeshua naartoe gegaan was. En waar hij zo verbollig over was toen hij terugkwam. De werken van het vlees zijn hoererij, onreinheid, losbandigheid. Wat is nou losbandigheid? Dat is los van de banden die God geeft. Hij zegt, ik geef je de kaders van mijn Torah. Blijf binnen die kaders. Dan ben je veilig. Maar als we zeggen, weg met de kaders van Torah. Je wordt bandeloos. Dan heb je dit soort dingen. Afgoderij, dat is dus een andere goddiener als Jabe. Toverij, dat is door allerlei zielse gevoelens opwekken bij mensen. Ze meehalen als de, de fluitspeler van Hamelen, weet u ook weer? De rattenvanger van Hamelen. Die had een toverfluitje en dan kon hij al die ratten kon hij meenemen. Maar dat doet Satan nog elke dag, want hij spreekt mooie evangelische woorden. Maar hij verkondigt een andere Jezus. Hij is een wolf in schaapskleren. Amen. En degene die zijn boodschap verkondigen zijn wolven in schaapskleren. En ze hebben hele dikke vachten. He, Vorig keer ook al gezegd. He. Je moet echt dus die haren kijken om die grote tanden te zien. En dat dikke oog. Het is een wolf in schaapskleren. Zo is de hele leer van Rome en wat er uitgekomen is. Het is een trogreden toverij, uitbastingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, alles is daar, nijd en dronkenschap, brasserij en dergelijke. Waarvoor, zegt Paulus, ik je waarschuw, zoals ik je gewaarschuwd heb, want hij doet het herhaaldelijk, wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk van God, hij gaat er gewoon niet in komen. Is dat wettisch als we dit zeggen? Dit is gewoon wat de wet is. Je moet in Nederland ook niet links gaan rijden, dan krijg je een bon. En als je hem niet betaalt, ga je de gevangenis in. Toevallig zijn onze bonden betaald door Yeshua, we zijn uit de gevangenis en daar nou mogen we weer alle wetten overtreden. Want we zijn toch gered? Nou, dat is de dwaasheid van de hele evangelische beweging. Broeder en zuster in Markus 11, vers 18. Dan moet je kijken wat er gebeurt bij die mannen die die tempel moeten bewaken. Met die mannen met die mode klederen aan. Overpriesters, schriftgeleerden, die hoorden het... Hey. En zochten hoe ze Yeshua zouden kunnen ombrengen. Die goozen me kapot. Wat komt hij wel niet doen in onze tempel? Waar wij de baas zijn. En waar ze de handel hebben. En waar ze dus de broden verkopen. En ze verkopen de duiven. Nee, die mensen moesten een duifje meenemen. Dan moet je daar niet gaan zitten handeldrijven in die tempel. Dan kunnen al die mannen nog wat verdienen voor dat offertje wat je brengen moet. Nou, daar is Rome een voorbeeld van. Zodat het uh, kwartje in het kistje klinkt, het zieltje naar de hemel springt. Weet ik hoe dat allemaal niet uitgelegd wordt. Maar zo zijn we bedrogen. Hij zegt, ik zal ze ombrengen. Want ze waren bevreesd voor Yeshua... omdat de hele schare versteld stond over zijn leer. Hij bracht dus wat anders als de leiders in die tempel. Maar het was een tempel geworden. Ook al stond er nog steeds dezelfde toren erop... dezelfde muur eromheen... maar ze hadden er een afgoden huis van gemaakt. Hoe bedoelt u wat ze hoorden? De overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het... Wat hebben ze gehoord? Goed opletten, hè? Hoe Yeshua, die geldwisselaars en die handelaren eruit geschopt heeft. Hartstikke boos. Hoe flikt hij dat om in onze heilige tempel al die handelaren eruit te gooien? Want de winst gaat weg. Dus die leiders worden boos. Als u mensen uit de plaatselijke kerken haalt, die nog steeds de Roomse leer navolgen, dan worden hun voorgangers boos. Amen. Dat doe je niet omdat je hun boos wil maken, je wil ze redden. Maar omdat je die schapen naar buiten haalt, ja, krijg je tegenstand. Toen het laat werd, gingen ze de stad uit naar buiten. In Marcus 11, vers 20, toen ze dan smorgens vroeg, he, ze waren weer op terug naar huis, langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel af verdoord was. De andere dag. Dat is heftig. Vorige week hadden we over de kracht van het woord. Hier kan je dus zien wat er gezegd is. Die boom die is dus echt dood. Petrus herinnert zich en zei tot hem... Rabbi, die boom die gij vervloekt hebt, hij is helemaal verdood." Zou u hetzelfde gezegd hebben als je achter je ziel aangelopen was? Want dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Ik denk dat wij hetzelfde zeggen. Zijn, wat, kijk nou eens wat je gedaan hebt. Je hebt die boom vervloekt en hij is dood. Als je nou een navolger bent van Yeshua, gaan we ook tegen alle bomen spreken vervloekt. Dan heb je binnen de kortste keren alle bomen in al plat. Dat is dus niet de bedoeling, hè? Zult u op uw woorden passen als u naar huis gaat? Anders zeggen ze dan, kijk, ze zijn bij bemal nu wel geweest. <lacht> Dat is niet de bedoeling, hè? Maar denk erom, de woorden die we gaan spreken zullen krachtig zijn. U vindt het leuk om het zo te horen? Ja, het mag dan, je mag erom lachen, want het is goed, want het is humor, maar het kwartje moet vallen. Tot u attent gaat wezen op de woorden die je zegt, want wat je zegt, het is of een vervloeking, of het is een zegening. En wij zijn gekomen om te zegenen. De woorden die uit onze monden zullen komen, de dingen die we zeggen, die zullen de mensen die ze horen zegenen en genezen. Onthoud het. De woorden die we spreken zullen u genezen. Maar de woorden die u spreekt tegen anderen, ze moeten ook genezen. Jezus antwoordde en zeide tot hen, let goed op, heb geloof in God. Nou, daar kan je niet veel mee natuurlijk, of wel? Die discipelen zeggen, kijk nou, die boom is helemaal dood. En Yeshua zegt, nou, het is niet de geloof in God. En dan loopt hij weer door. Stel voor dat je zo onderwijs krijgt van broeder Verdouw. Toen denk ik, nou ja, dat is, uh, heb geloof in God, dan kan ik weer naar buiten. Ja, dat is weer gebeurd. Ik vind het zo mooi, hè? Maar je kan er geen kant mee op. Ik heb geloof in God. Ja, moeten dan de discipelen de bomen aanspreken tot ze sterven? Nee, ze moeten een les leren die wij vandaag ook moeten leren. Dan komen we weer terug waar we begonnen zijn om de les te leren. Van Marcus 11, vers 23 en 24. Wat zegt Yeshua om hun de les te leren? Ik zeg u, wie zegt het? Yeshua, de zoon van de levende God, Yahweh. Wie, dat is een algemene zin wie. Dat is dus in ieder van u. Er staat niet speciaal Piet of Paulus of Petrus of Henk. Nee, er staat wie. Daarom heb ik het onderstreept. Dus vult die naam in. Jan, Kees, Piet, Marie, Klaas, Gerrit. waar ik zeg je... Als Gerrit tot deze berg zou zeggen, hef je op, in, he, werp je in de zee. En Gerrit zou in zijn hart niet twijfelen, maar geloven dat degene dat Gerrit zegt, geschiet, het zal hem geschieden. Mag ik het zo invullen? We moeten er iets mee gaan doen. We hebben het over die tempel met al die goddeloosheid. Hoe lang wil u nog zwijgen over de schijntempels van de eeuwige, onze God in deze wereld? Want er wordt iets verwacht dat u gaat zeggen. Want alleen als u het gaat zeggen, gaat er iets veranderen. Of is het de bedoeling dat we de Mount Everest in de zee gooien? Het gaat niet om een berg. He? Het gaat helemaal niet om een berg. Maar waar hebben we het nou over, broeder en zuster? Welke berg is dat nou? De praktijken van de geldwisselaars en de handelaren in de tempel van Yahweh. Daar hebben we het over. Want Yeshua was in die tempel geweest. En wij zijn eigenlijk ook uit die tempels gekomen... om uiteindelijk in de weg van Yahweh te gaan wandelen. Amen. Want zo ligt het hoor. Wij moeten gaan spreken. En als wij niet spreken, zegt de Heer, dan gaan de stenen spreken. Wat denkt u, gaan de stenen spreken? Echt niet waar. Want wij zullen spreken. Onthoudt u het goed? Stenen gaan niet spreken, maar Gods kinderen zullen spreken. U hoort daartoe en u moet maar gaan oefenen om het te zeggen. Dat woordje, hetgeen gij zegt, geschiet, 1096 in de stroom, Geschiet, dat staat eigenlijk tot stand komen. Beginnen te zijn. Moet je opletten? Op het moment dat u met gezag het woord van God gaat spreken. Op het moment dat u het zegt... Dan geschiet het. U moet eens tegen een kind... Ja, dat is een gek voorbeeld. Dat moet je dus niet zeggen. Maar je moet eens tegen een kind zeggen van een jongst af aan. Wat ben jij een opoe? Van jou gaat nooit wat worden. Er zal nooit een vent van jou gaan houden. Wat een tut ben jij. Dat moet je eens volhouden met een kind. Wat zullen dan die woorden van je doen in het hart van dat kind... Als is ze 60. Dan zegt ze nog, ik ben een tut. Ik kan helemaal niks. Dus ik heb nog nooit een vent naar me gekeken. En zo zal ik wel dood gaan ook. Zo kan je dus door woorden te zeggen... Die ziel van een mens programmeren. Daar moet je zeggen. Alleen zo praten wij dus niet. Wij zullen zeggen wat Yahweh zegt. Vaak worden het niet je vrienden. Maar dan zal dat woord van Yahweh wat u spreekt. Toch zijn vervulling krijgen. Want God vervult zijn woord. Al is het maar in de veroordeling. Maar je zal het moeten zeggen. Vindt u dat vervelend om dat te horen? Zodra u het zegt. Zegt hij geschiet het. Dat is een begin van het te zijn. Nou zegt hij, en het zal hem geschieden. Dat is het eindpunt van wat je gezegd hebt. Dus het zal beginnen te zijn. En uiteindelijk gaat het geschieden. Dat is de toekomende tijd van zijn. U moet gaan begrijpen dat als je de woorden van Jaaduwe zegt. Hier begint het in het zijn te komen. En uiteindelijk zal het volkomen tot zijn ...gebracht worden omdat je het gezegd hebt. We zullen navolgers moeten zijn van Yeshua... ...en vrijmoedig moeten zijn in de getuigenis die we hebben. Durf je de amen op te zeggen? Ja, dan zit je er aan vast natuurlijk. Hè? Als je ja, ja, amen zegt, dan weet je waar het over gaat. Dan zal je ook je woorden moeten gebruiken in de komende tijd. Je bent niet meer onschuldig als je de woorden van Yeshua kent. We hebben gezien met Jeremia wat God doet met een ongehoorzaam volk... ...die veegt hij gewoon weg. Veegt hij gewoon weg. Zijn plannen gaan toch door met degene die gehoorzaam zijn. Nou, de laatste, lieve mensen. Hier zegt hij, voorwaar ik zeg je. Dan legt hij dat uit. En waarom heeft hij dat nou gezegd? Nou, achter waarom zit daarom. Dus als je daarom leest, dan zeg je, oh, waar, waar, waar was dat gewoon? Ja? Dus dit is heel belangrijk dat je dat begrijpt. Daarom zeg ik u, gemeente in Abelasserdam... Al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het ontvangen hebt. Geloof dus dat je het ontvangen hebt. Wat is geloof? Dat is dus dat ding wat je nog niet ziet in bezit hebben. Je zegt, zo spreekt de Heer. Al mijn zonden en schuld worden weggedaan. Vandaag nog bedekt door het bloed, maar dadelijk in de opstanding is alles over. Ja, is er mijn zonde al weg? Nee, ik ga ervan uit, wat er dan zal gebeuren, daar ga ik nu al als bezitter mee om. Dat is geloof hebben. Geloof is... Zeker weten. Ja, hoe zegt die tekst ook weer? Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En waarom hopen we het? Omdat het woord van God het hebt gezegd. Dus ik hoop dat daar gaat gebeuren wat ik hier gezegd heb. Maar wat daar gaat gebeuren is voor mij pure zekerheid. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt... en die je niet ziet. Ja, moet je maar over nadenken. Hebreeën 11 vers 1. Daarom kun je dit heel mooi lezen. Daarom zeg ik, zegt Yeshua. Als je dus bidt. Weet je wat bidden is? Moet je luisteren. luisteren. waar ik zeg u. Als je tegen deze berg zou zeggen. Zeggen en bidden en begeren. Is gewoon hetzelfde. Bidden en begeren is gewoon zeggen wat Jawe zegt. Je hoeft niet te bidden, oh ga je met een nieuwe fiets, liever met een rode bel, uh, witte banden. Nee. Je moet dus zeggen tegen vader, ja wat je gelezen hebt in Torah, want dat zijn zijn beloften. Je moet je daarna omkeren naar wat God gezegd heeft. En dan zeg je vader ik wil het zo heerlijk dat u dit beloofd hebt. Al voel je het nog niet in je lijf, daar gaat het komen. En die weg daar naartoe, zodra je tot geloof komt en je gaat het zeggen, heb je het begin van je herstel. Begeren naar waarheid, daar zijn we mee bezig. Vind je dat niet fijn? Om als broers en zussen zo met elkaar te zeggen, nou ja jongen, we gaan die weg op. Ook al zijn er mensen die rommelen en rotzooien of alles kwaad spreken, zeggen akkoord, die hebben het nog niet gesnapt, we vergeven hem. Maar we gaan door zoals we gaan. Dit zijn heerlijke woorden om over na te denken. Daarom zeg ik u, wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen. En je kan er rustig op geloven, want vader heeft het beloofd. Als hij dus zijn eigen belofte tot hem terugkeert om dat te zeggen. Dan zegt Vader, dank u wel, ik heb het al ontvangen. Ik ben er hartstikke gelukkig mee. Snap je hem? Echt waar. Je moet wat Vader gezegd heeft herhalen en zeggen. Zo roep je de zegeningen van Ja weer naar je toe. Maar je moet wel doen wat hij zegt. Amen. Sawat Het komt uit de hemel vallen.